Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Syrië beschuldigt Israël van een raketaanval op de hoofdstad Damascus. Volgens de Syrische staatstelevisie is een militair onderzoekscentrum getroffen. Daar in de buurt staat veel militair materieel... waarmee de opstandelingen tegen president Assad onder vuur worden genomen. De staatstelevisie zegt dat Israël het moreel van de terroristen... wil verhogen met de aanval. Dat is de gebruikelijke omschrijving van de opstandelingen. Israël wil niet op het bericht reageren. In het hele land wordt vandaag de bevrijding gevierd. Het officiële startsein werd om middernacht gegeven... toen werd bij Hotel de Wereld in Wageningen, waar de capitulatie werd getekend... het bevrijdingsvuur ontstoken. Op veertien plekken is er vandaag een bevrijdingsfestival... waar bekende artiesten optreden. Onder andere Dio, Miss Montreal en Chef Special... gaan met een helikopter het hele land door... Bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voor de derde keer is in België het slachtofferaantal van het treinongeluk in Wetteren bijgesteld. De autoriteiten houden het nu op 1 dode en 33 gewonden. Dat zijn veel meer gewonden dan eerder werd gezegd. Wat daarvan de oorzaak is, is niet bekend. De drie gewonden die in kritieke toestand waren opgenomen in het ziekenhuis zijn inmiddels levensgevaar. Het ongelukje werd er gebeurd gisternacht... toen een goederentrein vol chemicaliën ontspoorde en in brand vloog. De man van Ayaan Hirsi Ali, de Harvard professor Neil Ferguson... heeft gezegd dat hij niet homofoob is. De afgelopen dagen kreeg hij veel kritiek omdat hij een opmerking had gemaakt... over de seksuele geaardheid van de beroemde Britse econoom Keynes. Ferguson zei dat Keynes minder geïnteresseerd was in toekomstige generaties... omdat hij homo was en geen kinderen had... En ja, dat was dom en ongevoelig, zegt hij nu. Het weer vanochtend eerst bewolkt, later geregeld zon. Het blijft droog. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Aan zee ook kans op nevel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start! En uh, welkom bij Start. Gisteren was het uh, 4 mei. Gisteravond om uh, 8 uur stonden we daar twee minuten stil te zijn voor de doden herdenk ik. ik heb het uh, thuis gekeken en ook uh, natuurlijk stil geweest. Um, ja, en onze nieuwe koning die legde een krans bij het monument op de Dam. En vooral uh, overal in het hele land werd daar stilgestaan bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Maar vandaag is het 5 mei. Dus uh, het is tijd om feest te vieren en het is bevrijdingsdag. In het hele land uh, wordt dat al gevierd dat wij uh, in vrijheid leven. En dat uh, gebeurt dan in de vorm van een heleboel bevrijdingsfestivals. Maar uh, je kan het ook doen door je eigen feestje te vieren. Ja, er zijn eigenlijk heel veel vormen van vrijheid. Dus niet alleen de vrijheid van dat het geen oorlog meer is. Maar ook ja, vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Vrijheid van meningsuiting, uh, van geloof, van geaardheid. Maar... Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wat is jouw ultieme gevoel van vrijheid? En voel je je eigenlijk vrij? Dat kun je doorgeven um, als je belt naar 0800-1121. Dan uh, krijg je de studio te pakken en dan uh, kun je daar je verhaal kwijt... over jouw gevoel van vrijheid en of jij je vrij voelt. En nou, om dan toch nog even bij het onderwerp uh, oorlog te blijven... John Lennon die schreef een heel mooi nummer en daarin vroeg hij zich af... stel je voor dat er geen oorlog is... En een mooi detail is dat hij dit nummer schreef op een Steinway piano die George Michael in 2000 heeft gekocht en uh, daarna heeft uh, geschonken aan het Beatles museum en nu reist hij de hele wereld over langs evenementen waar vrede wordt herdacht. only sky van John Lennon in het kader van uh, De Vrijheid. Want het is namelijk 5 mei, Bevrijdingsdag. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd, wanneer voel jij je voor het meest vrij? Uh, dat ik uh, muziek mag maken. Ja, ik, dat ik kan gewoon... Uh, ik doe een studie die ik heel leuk vind. En uh, dat ik er gewoon mijn creativiteit in kwijt kan. En ook precies kan doen wat ik wil eigenlijk. Uh, dat ik geen school heb nu. Een grootste vrijheid. Uh, dat ik geen vriendinnen heb. Nou, uh, feesten eigenlijk. dat is ook heel leuk altijd. Dus festivals. Dat soort dingen. Um, Shopper. Als je in Nederland naar de koffieshop kan ja. als je eigenlijk niet bent. Dat we, onze grootste vrijheid ja. dat is dat we hier. Nou ja, je moet wel nadenken natuurlijk, maar alles kunnen zeggen. Gewoon wat ons op het hart ligt. En dat je gewoon. Ja, nog redelijk vrij. In de, vooral in deze stad nog kunnen lopen. Ja. Zonder problemen of wat dan ook. Tenminste, wij hebben nooit problemen ervaren. Ja, ik, ik heb niet echt veel vrijheid. Ik zit alleen maar op school en meer doe ik niet. Moment dat ik een school loop? Uh, ja, uh, shoppen in de barsspit, zeg maar. Stel je wel spontaan een keer op vakantie, dan zou dat gewoon moeten kunnen. Als ik geen school heb. Ja, wanneer voel jij je vrij? En wat is voor jou eigenlijk vrij? Start Lieke Veld. 2023 toch nog geen plannen hebt, dan kun je je misschien inschrijven voor Mars One. Dat is een enkele reis naar Mars, waar een klein dorp gesticht zal worden met camera's en al. Een soort Big Brother eigenlijk, maar dan op Mars. De inschrijvingen voor deze missie zijn geopend en een van de vereisten is dat je ook een filmpje opstuurt... ...waarin je jezelf beschrijft, dus wat voor persoon je bent. Um, Jim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat je, uh, jezelf ook inschrijven voor Mars One? Dat ja, klopt, ja. En waar ben jij op dit moment mee bezig, qua voorbereidingen? Uh, op dit moment ben ik bezig om alles een beetje in perspectief te plaatsen en te denken, uh, ga ik hier volledig voor? En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik gemotiveerd ben om ermee met ja. deze te gaan. Uh, dus op dit moment ben ik bezig met het eerste deel van de inschrijving, waarin je een aantal uh, vragen moet beantwoorden. Uh, als in, wat ga je veel erg, wat ga je missen als je naar Mars toe gaat? Ja, eigenlijk dat soort vragen, maar ook gewoon wat standaard achtergrondgegevens, je uh, cv, noem maar op. En dan uiteindelijk uh, ook een uh, motivatiebrief maken en een uh, filmpje opnemen. En ik ben van plan om dat uh, dit weekend te gaan doen. Oké, okay, dus, uh, dus je zit midden in de voorbereidingen. Klopt. Um, en even over dat filmpje wat je dan moet maken. Ik uh, ja. heb een, uh, een van je Nederlandse concurrenten. Luister eerst even naar. Hello oh, I'm Ronald. I really want to go to Mars, so food. Exactly, so entertaining, smiling every day. I really gonna uh, go, going to enjoy uh, the team over there. I really want to go uh, entertain the people, uh, report to you guys. Uh, I really love it. I really hate it here. So, yeah, I think you can see the entertainment I can give. So that's my sense of humor, and I don't think I'm perfect, but I can fit into your team. So, please vote for me, and good luck, mates. Ja, hier omschrijft uh, Ronald uh, waarom hij naar Mars wil. Dat is de eerste vraag uh, die je in het filmpje moet beantwoorden. Dus uh, Jim, waarom wil jij dat zo graag? Nou, uh, ik heb dus niet dat ik het leven hier zat ben of dat ik hier echt heel graag weg wil. Dat is uh, niet, uh, in tegenstelling tot Ronald. Uh, ik heb meer dat ik eigenlijk een uh, pioniersfunctie wil vervullen. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in ruimtevaart. Uh, ik heb natuurlijk de maanlanding niet live meegemaakt, daar was ik nog te jong voor, of ja, toen leefde ik gewoon nog niet. Maar ik kijk daar wel met heel veel plezier naar terug en ik zie echt in van ja, we moeten nu echt gewoon in de ruimtevaart, in de wetenschap, in onze ontwikkeling moeten wij stappen vooruit gaan zetten. En daar wil ik gewoon onderdeel van zijn door gewoon als pionier uh, op de voorgrond te treden en uh, een risicovolle missie te gaan volbrengen naar Mars. Nou, ik hoop dat dit antwoord. Uh, ik zou hem nog iets inkorten, maar ik hoop dat die uh, goed genoeg is voor je filmpje. Uh, ja. De organisatie die wil ook graag weten of je gevoel voor humor hebt. Uh, dit is weer een fragment van een andere kandidaat. En And de second question was what type of sense of humor I have. Well, I hope you like it. I have a dry sense of humor. Nou, I hope you like it. Zegt Erik was dit. Wat vind je ervan van droge humor? Ja, daar ben ik ook wel helemaal van. Ik ben ook iemand die uh, droge humor heeft en uh, ik hou ervan om uh, veel met tal te spelen en tal grapjes te maken. En het voornaamste wat ik belangrijk vind is andere mensen aan het lachen maken. Uh, de wat hardere humor kan ik best wel waarderen, maar daar uh, doe ik zelf niet aan. Uh, ik vind het gewoon leuk om zelf te kunnen lachen en andere mensen ook te kunnen lachen. Dus daarom is mijn humor vaak toch wel wat uh, subtieler en uh, ook wat droog. Dit zou jouw antwoord ook zijn uh, ongeveer? Ongeveer wel, ja. Het lijkt me zo lastig om te vertellen of je gevoel voor humor hebt. Misschien, dat moet, je, zo, ja. misschien moet je een mop eigenlijk of zo. Moet je, Eigenlijk <laughs> moet je gewoon een mop vertellen of ja. een grap maken inderdaad. Dat, uh, dat zou beter zijn. En dat is ook wel een beetje wat meestal dat ik nu gewoon daar even goed over na te denken ben. Ja. In tegenstelling tot sommige mensen die toch meteen toen de inschrijving open ging, uh, meteen uh, zich gingen aanmelden. Mm -hmm. Ik vind het wel belangrijk omdat dit best wel een grote stap is die je gaat maken om daar wel goed over na te denken. Ja. En uh, heb je ook al nagedacht over de setting bijvoorbeeld? Uh, ja, wel uh, enigszins. Ik, wil, ja, ik ben er ook niet zo goed in om echt volledig een prachtige setting neer te zetten en uh, de film uh, te bewerken. Dus ik wil het wel wat eenvoudig houden en ik denk wel gewoon bij mij thuis en dan gewoon uh, ja, een beetje een neutrale achtergrond. Dat iedereen ja, niet echt afgeleid wordt door wat er om je heen speelt, maar gewoon naar mijn verhaal luistert. De laatste vraag dan die je moet beantwoorden, dat is waarom ben jij de geschikte kandidaat voor deze missie? Uh, dit zegt Joshua. Dat is ook een inzending uit Nederland. Well, what makes me the perfect candidate for this mission? I'm very technical and I think that's very important too. If you go to another planet, I can. I'm used to be in a room for months without going out, and I think that's also very important if you travel to another planet. Ja, Jim, wat maakt jou de de perfecte kandidaat voor deze trip? Uh, ik ben heel erg goed om taken te verdelen en het voortouw te nemen, maar aan de andere kant, uh, als de situatie erom vraagt, kan ik ook uh, opdrachten uitvoeren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat in, op sommige momenten dan uh, kun je niet voorzien wat jij uh, moet doen. Uh, dan krijg je orders van, uh, vanuit Nederland, vanuit Houston. Uh, Houston uh, niet Nederland, maar gewoon vanuit, uh, vanaf de aarde. Uh -huh. en... Die moet je gewoon klakkeloos opvolgen. En aan de andere kant wordt ook weer van je verwacht dat je gewoon echt initiatief toont. En dat is iets wat ik ook in mijn werk gewoon moet doen. Uh, beide dingen moet ik gewoon kunnen laten zien. Uh, dat is wel een van de dingen die ik goed kan laten zien. Want uh, Joshua die je net hoorde, die zit de hele dag binnen. Dat klinkt niet heel erg sociaal. Nee, nee dat ben ik niet. Dat, uh, ik ben juist iemand die veel, best wel veel naar buiten gaat. En veel vrienden heeft, ik heb een relatie, uh, dus uh, het lijkt me juist onverstandig om een keertje gewoon helemaal binnen te blijven zitten en niks te doen, uh, als dat jouw leven is, want ik weet nu heel erg goed wat ik ga missen en daardoor kan ik juist veel bewuster die keuze maken. En hoe uh, ga je daarmee om en hoe gaan die mensen in je omgeving daarmee om, dat jij ze misschien dus gaat achterlaten, want dat lijkt me best wel heftig. Dat is heel erg heftig en ik heb het er zelf ook best wel lastig mee hoor, dat uh, is gewoon een hele lastige keuze. En het moet gewoon per uh, stap gaan. Het moet met fases gaan waarin je uh, ja, eigenlijk nu gewoon concentreert op uh, uh, bezig gaan met, met die eerste fase om goed te kunnen uitleggen waarom je dat wilt. Zodat je bij jezelf nagaat, wil ik dit echt? Nou, ik ben er nu van overtuigd dat ik dat wil. Uh, en dan moet ik gewoon inderdaad uh, daarna gaan zien van kan ik dit aan? En dat is iets wat in denk keer in de fases gaat en wat je niet makkelijk, zoals wat kandidaten ook doen, uh, kunnen afschrijven of kunnen zeggen van het maakt me niet uit dat ik geen uh, contact meer heb met mensen. Jim, heel erg bedankt en heel veel succes met de inschrijving voor Mars One. Ja, dankjewel. Stel Jim mag uiteindelijk naar Mars, dan uh, zien we hem nooit meer terug. En wij vroegen ons dan ook af, wie zou jij naar Mars willen sturen? Um, wie zou ik naar Mars sturen? Dan zou ik denk ik eerder mijn docent wiskunde naar U sturen. Waarschijnlijk haar. We zijn al een weekje samen geweest en is het genoeg geweest. Eventjes. Misschien af en toe mijn broertje. Voor mij mag Wilders wel aan Mars. Ja, ik vind dat hij... hij ik vind het best wel discriminerend tegenover sommige minderheden. En daar is hij best wel onredelijk in, vind ik. Ja, dan denk ik meteen aan Frans Bauer. Ik, weet niet. ik hou niet echt van zijn stijl. Gordon, omdat hij een beetje gemeen is. Tegen iedereen. Dat vind ik heel moeilijk. Het is heel onaardig om de één te kiezen. Nou, mijn vader maakt de leukste grapjes, maar mijn moeder is het liefst. En mijn zus doet het meest met mij, dus daar heb ik dan het meest mee. Ja. Ja, ikzelf, denk ik. Dan <lacht> ben ik het wel weer. Ik ben gewoon heel ongemakkelijk ook uh, af en toe in een situatie. <lacht> <lacht> Zoals nu. Uh, <lacht> nee, ja, weet ik veel. Uh, ik vind mijn vader grappig. Zo'n droogkloot, denk ik. <lacht> En uh, ik ben nog steeds benieuwd, wat is jouw gevoel van vrijheid? Wanneer voel jij je het meest vrij? Bel naar 0800 1121 dan praat ik daar zo meteen over met je verder. Na Madonna. A long, long time ago, I can still remember How that music used to make me smile And I knew that if I had my chance, I could make those people dance Maybe they'd be happy, happy. for a while Um, Hans, een hele goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, vroeg me af, wat is voor jou het grootste gevoel van vrijheid? Het grootste gevoel van vrijheid, en dat ondervinden uh, ik ook samen met mevrouw... ...al 40 jaar dat we vrij kunnen reizen door alle staten van Europa. Oké, okay, jij dat bedoelt direct... dat de grenzen zijn uh, ja, weggehaald? Ik, uh, ik ben echt Europeaan. Yeah. Uh, we reizen door uh, veel landen heen. Mm -hmm. En overal vinden wij aardige mensen, of het in Duitsland is, of in Italië, of waar ook, in Spanje. Mm -hmm. Ik vind het juist een verbroedering, zoals wij senioren, dan gaan we, ik heb de kern van weer klaarstaan, dan gaan we ook weg, dat we net als vele miljoenen senioren weer afzakken naar de bekende chemies in Europa. Mm -hmm. En ehm... Um... Is... Ja? ja? <laughs> Nee ja, het is ook wel mooi dat we inderdaad in, in Europa heel veel uh, afwisselingen ook hebben. Nou, ik, ik hoef niet naar Mars. Ik, uh, we zijn ja. de Curaçao geweest, het is mooi we zijn uh, de Korea geweest. Het heeft allemaal zijn, uh, mooie bezienswaardigheden. Uh, en dat is triest dat er nog steeds uh, dreigingen zijn in deze wereld uh, wat oorlog betreft. Je ja. ziet weer noord korea En wat het deze wereld gewoon alles kapot maakt, is gewoon... De macht van geld. Er is maar één God in deze wereld, dat is geld, dat is money. De is een wil je Nelson, die zegt er ook over: Je God the Money. En het blijft steeds meer maar omheen draaien. Maar ik wil er over vrolijke dingen hebben. Dus ja. hebben Want eigenlijk de, vind je Europa wel een heel goed voorbeeld voor de rest van de wereld. Ja. Ja, dat vind ik wel. Het ja. is alleen de culturen die zijn zo verschillend. En ja. uh, dat is het meest, uh, de, uh, Ja, er zit toch een hoop verschil in. Dat hebben we hier in Nederland ook. Uh, of in, in Friesland of een Limburg, dat is totaal andere mentaliteit. Je wil niet zeggen dat mensen uh, overal dingen anders denken. Mm -hmm. Maar ik vind het wel de vrijheid die je hebt, die je zelf kunt bepalen waar je het naartoe gaat. Dat vind ik uh, een mooie, waar, mooi, Hans, dat je de vrijheid hebt om jezelf te zijn, eigenlijk. Ja. En om je ja. eigen ja. mening te hebben. Nou, een ander punt. He, ik ben enorm uh, deskundig door technische achtergrond en weet ik luisteraars op een gebied van uh, ontvangen denkbeelden uh, via de satelliet. Oh, is, die staat over heel groot Europa, van Japan tot uh, veel buiten Europa. En dan heb je de vrijheid zelf te kunnen bepalen wat je wilt ontvangen. En dat is een van de grootste uh, democratische uh, mediums die uh, Europa uh, treffen. Je kunt het. Uh, ja, zeg Je grenzen. Je overal kun je voor het Nederland ontvangen. En dat vind ik de ultieme vrijheid van ontvangst van andermans uh, gedachtegoed en ik, denkbeelden. Ik, ik, ik, begrijp, of, ik collect... versta je niet zo goed, Hans. Want je bedoelt, ik, overal kun je wat ontvangen? Kun je satelliet ontvangen. Oh, dus De satelliet. vrijheid van ontvangst van andermans denkbeelden. Oh. Dus dat is de mooiste uh, democratische medium wat er is. Ja. En zoals ik Europa vind, zonder grenzen... Dat is eigenlijk dat medium, dat een heel mooi voorbeeld is. Uh, en dat is uh, wat, waar ik zelf gebruik van maak. Ja. Maar ik vind gewoon, en dat heeft te maken met alle lidstaten die hebben getekend... voor de universele Europese verklaring, de recht van de mens, artikel 10... de vrijheid van transport door Europa, maar ook de vrijheid van ontvangen van, van andermans denkbeelden. En dat geeft voor mij geen beperkingen. Ja, één, één het... Europa met allemaal mensen die zichzelf mogen zijn. Ik vind het mooi mooi, ik, ik, ik zet hem erbij Hans, dankjewel. Ja, okay. uh, we reizen af binnenkort en uh, we kunnen jullie blijven opvangen. Ja, ja, dat ja, is, is mooi. mooi. Gelukkig maar. Ja. Oké, okay, goeie ja, reis dan Hans. ik ga, dan, Hans. Slapen, ja, ja. Ik ga straks weg. Doei. Oh, Oké, okay, doei. Doei. doei. 0800 1121 telefoonnummer En um, ja, ik ben heel erg benieuwd, uh, voel jij je vrij en hoe vrij voel je? En wat is voor jou dan eigenlijk vrijheid? Mijn grootste vrijheid? Uh, festival in de zon. Gewoon zelf mogen doen wat je wil. Ik heb er nooit over nagedacht. Maar ik denk dat het gewoon uh, is dat je gewoon met je familie en met je vrienden gewoon uh, lekker samen kunt zijn. En gewoon lekker dingen kunt doen die je leuk vindt met z'n allen. Dat je het kunt doen wanneer je het echt wilt. Ja, uh, concerten. Vanaf ga ik ook naar concerten of toevallig hier? Ja, dat je kan doen wat je wilt, toch? Dat is uh, vrijheid. Nou, ik denk dat vrijheid is dat je. Uh, je kunt ontplooien op de manier um, hoe je dat zelf um, wil. Met um, respect voor je medemens. En ook respect voor mensen die, um, die anders denken en die anders zijn. Ja, om alles te mogen zeggen en denken wat ik wil. Nou, dat is een goeie. Koninginendag? Um... Waterfietsen. Uh, waarschijnlijk winkelen. Nou, ik geniet even nu van het lekkere weer. <laughs> Waterfietsen. Het ultieme gevoel van vrijheid. Um, ja, en gewoon doen wat je wil. Dat zeggen ook heel veel mensen. 0800 1121. Wat is voor jou het ultieme gevoel van vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Dit is Gavin stare MUZIEK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 ZANG In, ground, not over Start in uh, Nederland vieren wij vandaag bevrijdingsdag en hiermee vieren we dat we sinds 1945 in vrijheid kunnen leven. De simpele betekenis van vrijheid is uh, dat je alles kan doen wat je wil gaan doen, maar vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, want uh, Jamil, je bent 24 jaar en zes jaar geleden heb jij heel letterlijk je vrijheid gevonden. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Hoe uh, zit dat precies? Ja, nou hier kan ik bijvoorbeeld uh, acteren of figureren en in mijn familie werd dat niet echt gewaardeerd, hoewel, hoewel dat uh, een van mijn passies is. Ook het uh, homo zijn, dan zie je natuurlijk geen issue. Ja, en met hier bedoel, bedoel je Nederland. En uh, waar kom je precies vandaan? Ik kom uit Irak. Toen ben jij dus uh, zes jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ja. Waarom heb jij ervoor gekozen om naar Nederland uh, te vluchten in plaats van bijvoorbeeld Duitsland of Italië? Nou, het was een onverwachte vlucht eigenlijk meer ja, en toen werd het Nederland omdat ook uh, ik een broer hier had mm -hmm. heb gehad eigenlijk en uh, ja eigenlijk uh, nou dat is eigenlijk dat het de reden waarom het Nederland is En Nederland Dan is ik, uh, naar Nederland is, gekomen, ja. En Nederland is uh, nou ja vergeleken met die andere landen misschien nog wel een vrijer land en uh, merk je dat ook in bepaalde dingen dat je hier uh, meer vrijheid hebt nou, ik kan hier bijvoorbeeld uh, s'avonds na 10 uur, 11 uur gaan joggen om de, in de, aan de Amstel, hè. Mm -hmm. En niemand gaat zeggen, ja, waarom doe je dat en waarom ben je buiten? In Irak had je natuurlijk, toen ik daar woonde nog, verbod om naar buiten te gaan, na een bepaalde tijd. Yeah. Ja, dus dat soort dingen. Zijn er nog meer van dat soort voorbeelden? Sorry? Zijn, heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Um, nou, ik kan het nu niet even bedenken, denken. Het is ook heel vroeg nu. <laughs> uh, en ja, want je zei nou, net ook ik... al bijvoorbeeld over toneel en uh, je homo zijn, dat werd daar ook niet geaccepteerd. Nou, ga, ja, tijdens dat dan hoe zijn, dat was wel iets makkelijker. Alleen nu is het wel, als je homo bent, dat, ja, dan word je gewoon eigenlijk vermoord. Ik weet niet nu hoe, hoe het nu, nu is, hm. maar het was wel toen die tijd wel zo. Als je dan dus als je homoseksueel bent, dat je dan uh, ja, vermoord wordt. Je wordt gewoon gemarteld of ja zelfs uh, mishandeld en ja, dat soort zaken. We zijn natuurlijk een vrij land op het gebied van uh, drugs en uh, seks, maar ook vrijheid van meningsuiting. Um, ja. Vind je dat je ook bijvoorbeeld hier in Nederland soms te veel vrijheid kan hebben? Ja, in, kijk in dit land mogen alle vogels zingen natuurlijk, maar je moet niet uh, ja, andere mensen kwetsen, laat me zo zeggen. Dus, uh, stel dat ik iemand zijn neus niet leuk vind bijvoorbeeld, dan ga ik niet uh, slecht over zijn neus uh, praten. Dan, dan, dan kwets je bewijzen van, dan ja. ga je dat mensen natuurlijk kwetsen, dat is niet leuk. Ja en dan nog even terug naar Irak, want hoe veilig is het daar nu en denk je er wel eens over om terug te gaan? Uh, nou, ik denk niet eens uh, aan Irak als ik eerlijk ben. Ik, vind, ik ben nu Nederlands namelijk. Mm. Ik, ik, vind, ik voel me ook Nederlands en ik vind ja, dat, dat ik niet echt... Uh, of, ik voel me niet als een Irakees, dus ik vind ook niet terecht dat ik zeg, nou, ik ga naar mijn eigen land. Nee. Dus, uh, ja, dus dan ik, ik vind het hier prima. <laughs> En um, nou ja, het is vandaag dus bevrijdingsdag. Ga je nog iets leuks doen vandaag? Wat ga je precies doen? Nou, ik ga met een... Uh, uh, nou, vandaag ga ik met een paar vrienden naar het uh, home monument mm -hmm. En uh, daar gaan we, ja, uh, het vieren. <lacht> Laten we zo zeggen. En dat wordt wel uh, leuk, denk ik. Oké, okay, nou, heel veel plezier. Ja, dankjewel. En, en dankjewel dat we je even mochten spreken. Oké, okay, graag gedaan. Werkte. Oké, okay, goeiedag. Hoi. Compromise, stand in line.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 Scha, speak up. Dat past ook wel weer bij vrijheid, want uh, je hebt de vrijheid om je mening in ieder geval te uiten. Dus om uh, ja, te speak up. <laughs> um, Zometeen trouwens, ook heel leuk, dan uh, uh, ga ik even schakelen met Sophie, die is namelijk bij de Fakkel Estevetten. Vannacht om 12 uur zijn ze vertrokken vanuit Wageningen en zijn onderweg naar Winterswijk om uh, daar het vuur te verspreiden. En zo zijn er heel veel teams die. Uh, uh, ...de vlam gaan uh, verspreiden over het hele land. Maar Sophie die is dus bij de, de groep die vanuit Wageningen naar Winterswijk rent. Dus ik ga zo meteen even bij haar nemen hoe het met die groep gaat. En um, ja, zo meteen hoor je ook nog een mooie reportage met uh, Vincent Bijlo. Want uh, BNN university Elan. die nam alvast een voorproefje op het vogelsluisteren... ...dat je morgenavond kunt doen. Dus dat zo meteen. Maar um, Wim, hallo. Hallo. Hi, we hebben het nog steeds over uh, vrijheid en uh, nou ja, wat voor jou vrijheid betekent. Dus wat betekent voor jou vrijheid? Vrijheid uh, um, is het uh, bieden van plaats aan meerdere mensen. Dus uh, zowel Canadese piloten als ook uh, Duitsers, Joden, mm -hmm. et cetera. En um, dat sluit een beetje aan ook op natuurlijk uh, dodenherdenking van 4 mei. En uh, ja, nou ja, waar mensen ja, dan ja, klopt. aan denken. Ja. En jij, uh, want jij linkte dit weer aan de onderduikers die uh, um, ondergebracht worden ergens. Dat is ook ja, een, een vrije keuze om dat te doen. Ja, klopt. Ja. Met gevaar voor eigen leven kan een uh, persoon uh, ook uh, zowel Joden als ook uh, uh, vluchtende duizers onderbrengen. Ja. En wat vind je daarvan? Vind je dat goed? Maar ja, wat u daarvan vindt? Ja, wat jij jij vindt? Ja. Ja, juist. De goede keuze. Ja, want als jij, zeg maar, radeloos zou zijn... dan zou je ook graag opgevangen willen worden ergens. Uiteraard, ja. ja juist. Ja. En um, zou je zelf ook iemand opvangen? Ja, dat is dan ook een beetje een stomme vraag... Maar we, um, kijk, als we het nou even naar nu plaatsen. Zou jij ook iemand uh, in je huis laten die echt, uh, nou ja. helemaal radeloos ja, is? Ja, ja, ja, ja, dat zou ik doen. Wie dan Over bijvoorbeeld? Ja, uh, ik, uh, ik zou dat doen, ja. En wat voor iemand bijvoorbeeld? Nou, uh, mijn vader, bijvoorbeeld, heeft uh, verschillende. Uh, ja, uitgeprocedeerde asielzoekers. Uh, uh, begeleid. Mm -hmm. uh, uh, ja, dat speelt nu al. Ja. Al. En, uh, en, ja. Dat, dat, dat, dat zou ik doen. Maar ja. wat, wat, wat, vertelt hij daar dan over? Want hij is er dus heel dichtbij. heeft er heel veel ervaring mee. Wat valt hem het meeste op? Wat het meeste opvalt? Ja. Uh, ja. De tendens is dat uh, mensen gecriminaliseerd worden. Mm -hmm. eh, en wat uh, mij betreft hoeft dat niet. En wat doet hij voor ze dan? Daarin, in die begeleiding? Mm, ja, is een tijd geleden hoor. Maar goed, uh, ja, Nederlandse taal, uh, het leren op een uh, eenvoudige fiets rijden en, en, en dat soort dingen. Oh. Ja, dat is ook opvang, ja. Ja, dat is wel mooi, maar dan in uh, ja wat, wat nu nodig is. Ja, meestal zitten die mensen met zijn uh, zes, zevende in één huis. Mm -hmm. En uh, ja, moeten worden, worden uh, ja, die zullen worden, moeten worden ingeburgerd. Ja, ja dat is uh, niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog hoor. Nee, nee, dat zeker niet. Maar ja, ja, dat is wat, wat we nu kennen in ieder geval van oorlogsslachtoffers. Dat zijn natuurlijk ja, vluchtelingen die we dan in Nederland kunnen opvangen, eventueel. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En dat is minder geworden. En dat is jammer. Dat is minder geworden. We zijn minder tolerant erin geworden, bedoel je? Nou, minder behulpzaam lijkt het. Ja. Wat, zou, wat zou je daaraan kunnen doen? Um, heb ik uh, de wijsheid? in pacht. Uh, wat zou je daaraan kunnen doen? Ja. Uh, nou, er hoeft niet het ultieme antwoord te zijn, er hoeft niet de wijsheid te zijn, maar wat, wat, volgens jou, wat zou volgens jou goed zijn om daaraan te doen? In ieder geval uh, vluchtelingen als mensen beschouwen. Ja. Dat zou je zelf uh, in die situatie doen. En, empathie, hè? Mm -hmm. Is dat is een gebrek aan empathie uh, dat, dat nu uh, aan de orde is. Minder empathie dan uh, tien jaar geleden. Dus we zouden meer uh, kunnen bijdragen aan de vrijheid van, uh, van politieke vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen uh, in Nederland. Ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus misschien dat we daar dan morgen op of vandaag op bevrijdingsdag ook nog extra bij stil kunnen staan. Heel graag. Ja. Ja. Nou, dankjewel Wim. Vind nou, ik een mooie graag. gedachte. Ja. Goed zo. Oké, okay, goede of goedemorgen. Ja, dag, uh, avond, ja. set for my En ik hoop dat je er nog even blijft. Vannacht. Start. Lieke veld. Het is uh, 5 mei, maar ik ga toch even de trending topics doornemen. En daarin kom ik weer terug op 4 mei. Want uh, nou ja, trending op dit moment op Twitter. Dus het meest besproken op het internet is uh, 4 mei en ook dode herdenking. En dat uh, valt natuurlijk onder één uh, kopje. En vooral over de toespraak van oud-generaal van. Oem wordt veel gesproken en uh, deze zin die viel heel positief op. Wie dient, denkt niet alleen aan ik. Wie dient, denkt niet alleen aan zij. Wie dient, denkt ook in wij. Daar begint de overwinning op het onrecht. Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid... in betere wereld, die maak je samen. Op deze prachtige zin, daar uh, wordt veel over nagepraat op Twitter... en vooral in positieve zin dus. Um, Giro is ook trending, want uh, de eerste etappe die zit erop. De Brit Mark Cavendish, die finishte als eerste in Napels gisteren. En uh, zijn nickname, dat is gewoon Kev, van zijn achternaam Cavendish. Maar er zijn een paar wielrenners in de geschiedenis met prachtige bijnamen. Uh, een paar voorbeelden, zo bijvoorbeeld Eddie Merckx... die de kannibaal werd genoemd. Mario Cipollini, die heette ook wel Mooie Mario... En een andere oud-Italiaanse, oud-wielrenner, dat is Rodolfo Massi... Ja, die had een wat minder leuke bijnaam, namelijk de apotheker. Ik zet zo meteen even op Twitter. Um, met Hekje Radio 1 kun je dat vinden. De 13 mooiste bijnamen voor wielrenners. Dan kun je ze daar nog even nalezen. En Ajax is trending, want vandaag wordt Ajax kampioen. Tenminste, volgens veel mensen op Twitter. Vandaag om half 1, s middags, dan spelen ze thuis tegen Willem II. Dus uh, dan... 70 of 90 minuten later, dan zullen we het ongeveer weten. In 1921 werd uh, op deze, precies deze dag, het parfum Chanel nummer 5. Of nummer... Ja, wat is het eigenlijk? Op zijn Frans? numero 5. Die werd toen gelanceerd. Het geurtje van het meest prominente modehuis is uh, tot op de dag van vandaag nog steeds... een van de best verkochte parfums ter wereld. En Vooral als eau de toilet is hier heel lekker, want als parfum kan hij erg heftig zijn. In 1865, ook vandaag, wordt de allereerste treinroof gepleegd. Dit gebeurde in het Amerikaanse dorpje North Bend in Ohio. En Thomas Starls verrichtte vandaag, precies 50 jaar geleden... de allereerste levertransplantatie ooit. Dan de jarige van vandaag op 5 mei. Medium Jomanda, die viert vandaag haar verjaardag. Met of zonder leden van het Nieuw Normaal. Ze is 65 geworden, dus ze wordt al vrij oud. Superster Adele, die blaast vandaag maar 25 kaarsjes huis. Dat scheelt dan weer 40 jaar. En uh, de lover van Rihanna, Chris Brown, die wordt ook een jaartje ouder. Hij is 24 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd allemaal. En ja, en dan het weer. Het wordt uh, Prachtig weer op bevrijdingsdag. Dat is goed voor de bevrijdingsfestivals. Overdag is het zonnig en droog met af en toe een paar stapelwolkjes. En in de kustprovincies kan eerst nog wat laag hangende bewolking aanwezig zijn. Deze lost echt daar snel op. En de middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden. Dus ook goed smeren betekent dat. Hè? En dan even op de buienradar op dit moment... Ja, er is gewoon geen wolkje aan de lucht. Niet in Nederland, niet in Duitsland, niet in België... niet in Engeland zelfs. Dus nou ja, dat ziet er heel goed uit voor vandaag. En uh, nou ja, ook omdat het weer steeds lekkerder weer wordt... gaan we allemaal naar buiten. En wanneer je buiten bent, dan zie je de vogeltjes. Deze week krijgen ze daarom wat extra aandacht... want het is de Vogelweek... Zo kun je morgen om negen uur s'avonds met Vincent Bijlo, cabaretier en columnist... mee de bossen in om de vogeltjes te bewonderen. En dat doe je dan niet met het oog, maar met het oor, want Vincent is blind. Maar hoe doe je dat? Vogels spotten met het oor. Ilan van Bienen University ging het bos in om te luisteren naar Vincent en de vogels. Vincent Bijlo, normaal, als ik überhaupt door het bos heen loop... dan Kijk ik naar vogels, dan zie ik een specht. Dan kijk ik hoog de boom in. Alleen gaat het voor jou niet op. Hoe zie jij door de oren het bos? Nou, ik hoor altijd vaak. Vogels geven het, het, het landschap uh, um, structuur. Aan de vogels hoor ik waar de bomen staan. Waar de takken van de bomen zijn. Zodat ze, uh, waar, waarvan ze affluiten. Dus vogels geven voor mij een soort uitzicht. Vogels bepalen de omgeving. Nou, we horen hier bijvoorbeeld. Uh, Vinken, We horen hier koolmezen. We horen hier hegemussen En die zitten allemaal ja, ergens... Waarschijnlijk in, eh, in bomen die hier, die hier staan. Nog wel een eind van ons af. Maar die eh, soundlogo eigenlijk. De evolutie was daar vreselijk goed in om alle dieren soundlogo's te geven. Die vinkenslag, bijvoorbeeld, die je nu weer hoorde... Dit is de, hegemug, de hegemus en dat, dat, uh, dat zijn allemaal mooie leuke geluiden die, die allemaal afzonderlijk heel goed herkenbaar zijn. En dan uh, morgen kunnen we dus uh, op pad met jou vogelfluisteren. Ja. Vogel uh, moeten we dan ook allemaal een blinddoek om en dan gaan we zo het bos zien? Nou dat zou ik niet doen want we gaan, uh, we gaan de gaan de, de haai op. En uh, daar is ook een wat militair oefenterrein. Dus we moeten niet in landmijnen trappen en zo. En, uh, uh, we gaan, uh, uh, nou, gaan ongelooflijk luisteren wat wij zo tijdens de schemering... want dan zijn die vogels nogal actief ook. Wat we dan gaan horen. En we gaan het, uh, uh, we gaan het heel zacht en geheimzinnig... Gaan we, dat, uh, gaan we daar lopen en praten natuurlijk. Want we mogen niet, uh, we moeten, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je uh, zo'n nachtzwaluw hoort... en dan roept... Hé, uh, hey, een nachtzwaluw! Dat kan natuurlijk niet. Want dan... En, en bij, al die, bij al die andere vogels werkt dat natuurlijk ook precies zo. Dus je moet uh, uh, heel zacht praten. Je moet misschien ook de vogels uitlokken om juist iets te gaan zeggen. Omdat wij er zijn. Dat we niet van Jan lul naar dat bos gekomen zijn. Naar die leusde hij gekomen zijn. Zullen we dan een stukje doorlopen? Ja, laten we dat eens even doen. Merel horen we ergens in de verte. hele grote vogel. Een enorme vogel. Misschien nog een vraagje. Wat? Zou jij je kunnen inbeelden hoe die vogels eruit zien? Nee, niet zo goed. Ze moeten vleugels hebben en een snavel en een kopje en een staart. Maar al die kleuren waar ze ook zo herkenbaar zijn en zo... Nee, daar heb ik geen, echt geen idee van. En vind je vogels niet af en toe gewoon onwijs irritant... telkens met datzelfde deuntje en... Nee. Van exter, oh, die, die is erg, vind ik zelf. Ja, de exter is vreselijk. Dat, ja. is, dat is de, dat is de PVV er onder de vogels, eigenlijk. <tie> Zal ik maar zeggen. Maar de, um, de kunnen, ze, ze, ze, ze zijn inderdaad enorm van de herhaling. Maar wat dacht je van de gemiddelde uh, top 40-notering? Daar wordt ook wel 160 keer hetzelfde in gezongen. Dus mensen houden heel erg van herhaling, net als vogels. Ja, en net als uh, al die andere top 40-nummers... hoor je nu... Uh, Kiss Me van Sex, Sixpence None the Richer. Die heeft uh, ooit op plek 27 gestaan. Dat is het hoogste uh, wat hij gehaald heeft. Dus er zal wel niet zoveel herhaling in zitten. me Nou, en of er veel herhaling in zit. Kiss Me van Sixpence, None the Richer. Today is finest. Um, vanaf Wageningen zijn vannacht om een uurtje of twaalf bijna 70 teams... met fanatieke hardlopers begonnen aan de, de fakkel-estevetten. Daarmee wordt het bevrijdingsvuur over het hele land verspreid. En het team op weg naar Winterswijk is op dit moment bezig. Sophie is daarbij. Ja, dat klopt. Het klinkt in, gezellig. Vertel. Ja, ik sta in Doesburg. Uh, het is echt een uh, prachtige omgeving. Allemaal weilanden. En tussen die weilanden daar staat een groep. Nu even baseren bij een hele grote bus waar een heel groot Vinsenswijk op staat. Mm -hmm. En uh, ze hebben allemaal fakkeltjes met, uh, met het, vuur, het bevrijdingsvuur dat ze mee hebben genomen. Yeah. En uh, ze zijn nu uh, ja, al een tijdje druk onderweg. Ze lopen een beetje achter op schema. Dus ik denk dat ze straks weer fanatiek gaan rennen. En ze rennen niet alleen, het is dan wel een estafette... maar toch uh, ren je nooit alleen, je rent met uh, meerdere tegelijk. En, en uh, ja, telkens wordt het vuur overgegeven. Ik ja. hoop dat ik zo meer kan vertellen... en uh, ja. misschien ook de mensen in actie kan, uh, kan spreken. Precies, ik uh, wil mensen horen rennen. Nou, ik uh, kom zo bij terug en Misschien kan je ook nog een stukje meerennen met de fakkel. Dat moet ook wel een uh, bijzonder uh, gevoel zijn. Dus dat dan ik uh, spreek wel, ja. ik je zo meteen weer, Sophie. Dank je wel. Tot straks. En uh, dan uh, ja, het hoogtepunt van deze week is alweer tijd voor om daarop terug te blikken. Nou ja, er waren er zoveel natuurlijk: de koning, koningin de nacht, koningin de dag. Um, nou, ik denk dat het toch wel eigenlijk was dat ik uh, op uh, donderdagavond voor het eerst dit jaar, omdat het zo lekker weer was, gewoon buiten op het terras heb kunnen eten. Ja, dat, dat was mijn hoogtepunt van deze week. Mijn heel veel hoogtepunten deze week. Feestje gisteren, of wat was het? Dinsdag. Wat was het woensdag, dinsdag? Loveland. Nou, natuurlijk dit. Mijn maar, man maar van Maxima en uh, Willem. Toch? Toen zijn we daar geweest, hebben we eens gekeken. Twee. Toen zijn we in de Noord geweest. Toen zijn we aan de andere kant van Noord geweest. En toen was het weer huiswaarts gekeerd. Moeilijk te zeggen. Koning dingen, dacht ik maar? Dat we het daar maar op houden. Twee dingen. Um, de ene is het voetbal, want ik kwam vanuit Duitsland. En we hebben twee keer naar de Champions League finaal gegaan. En de andere is dus heb ik een hele mooie um, message van mijn vriendinnetje gekregen. Uh, dat is ons geen. Mijn hoogtepunt van deze week? Ja, ik denk uh, de avond van Koningendag. Toen stond ik lekker met mijn vrienden op regelgeers dwarsstraat te dansen. Uh, ik woon op een woonboot op de Prinsgracht en ik ben thuisgebleven en heb het aanschouwd vanaf mijn huis. Dus dat, dat heb ik gedaan. Uh, deze week? Nou, ik vond Koningendag wel. Nee, ja, nou, ik was afgelopen zaterdag jarig, maar dat is niet helemaal deze week, denk ik. Maar ik vond Koningendag heel erg leuk. Cura Festival, Kingstay, zoiets. Nou, gisteren heb ik de hele dag op mijn nest gelegen. Ik denk dat dat mijn hoofdpunt was. Dan. Nou, de inhulp ging wel, ja. Dat was echt wel het hoogtepunt. Ik heb het gewoon thuis bekeken bij de tv. Ik vond het erg mooi, erg indrukwekkend. Hetzelfde, wij zaten naast elkaar op de bank. Dus... Nou, uh, ik heb tickets geboekt voor vakantie. Dat, uh, ik ga voor uh, na 12 jaar ga ik weer op vakantie hieruit. Dus alles was in orde, alles was geregeld. Dus nu is alleen maar nog afwachten om te gaan. Mijn hoogte, nou dat mijn dochter is uh, deze week in... Uh... In Amsterdam bij mij, ze komt echt praat. Ja. Ze blijft de hele week en dat is wel hoogtepunt. En mijn hoogtepunt is dus dat ik ga hem nu mijn kleindochter ophalen. En dat vind ik ook wel een hoogtepunt, want ze heeft nog nooit uh, gelogeerd bij mij. Uh, mijn eerste avondje dat het caféetje op Koninkerdag waar ik werkte. Het was hartstikke gezellig, tot kwart over zeven doorgegaan... en daarna lekker meteen Koningendag gaan vieren. Dus was zeker een hoogtepunt deze week. Nou, volgens mij was het gewoon voor iedereen een week met alleen maar hoogtepunten. Zometeen ook nog een hoogtepunt van Charlie, want die gaat namelijk je de boule.